met het NOS Er moeten legale routes komen voor mensen die naar Europa willen vluchten, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver. Volgens hem is het tijd om realistisch te worden, omdat de poorten naar Europa toch al open staan. Om het legaal doorreizen mogelijk te maken is meer geld nodig voor opvang in de regio. Ook moeten vluchtelingen al vanaf dag 1 integreren, zegt Klaver. De politie in Amsterdam heeft een jongen van 15 jaar opgepakt in verband met een aantal gewapende overvallen op stadsbussen van het GVB. Daarbij werd een shotgun of een riot gun gebruikt. De jongen kon worden aangehouden naar aanleiding van een opsporingsprogramma op tv. Eerder werden al drie andere verdachten opgepakt en eentje is nog voortvluchtig. De serie overvallen in Amsterdam veroorzaakte veel onrust onder het GVB personeel.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 Justitie eist vier jaar cel tegen de man die witte heroïne zou hebben verkocht aan toeristen in Amsterdam. Drie Denen die de drugs een jaar geleden hadden gekocht overleefden het maar net. Drie Britse toeristen overleden na het gebruik van de witte heroïne. Het OM zegt in die zaak te weinig bewijs te hebben tegen de verdachte. Het dodental van het treinongeluk in Duitsland is opgelopen naar tien. Er zijn zo'n tachtig gewonden. Achttien van hen zijn er slecht aan toe.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 Hij heeft onlangs een nieuwe CD uitgebracht die zeker de moeite waard is. Maar dit is van haar uh, CD uit 2012. A Thousand Shades of Blue heet de CD. And You Don't Know What Love Is. You don't know what love is. You learn the meaning of the blues, Till you love the love you had to lose. You don't know what love.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 We'll be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 Makeup.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 The daytime, the moonlights of the night I let up when you call my name Cause I know you're gonna got the fever. That is one thing you will know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago, long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, you felt the same. When I tried to kill him, she said, Julie, baby, you're my flame. You give me fever. with I kiss Een mooi document, historisch overzicht zou ik bijna zeggen. Maar zijn 16 opnames uit het begin van de jaren 60. Eh, waarvan de 10 niet eerder uitgebracht waren. Eh, periode van vrijwel niets van haar jazzverrichting op plaats verscheen. Greentje Kouveld, bijzonder de moeite waard ook. En dat op deze rond. Je krijgt het allemaal via ZIT, eh, CFM, jazz te horen natuurlijk. En eens even kijken. J.J. Eh, Johnson, die had ik vandaag ook op de lijst gezet. En daar gaan we van draaien. To Marvelous.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 Kenny Clark op drums en Sabu Martinez Conga. Nou, dat zijn allemaal niet de, de eerste de beste. Dus uh, ja, prachtige cd vind ik het. Prachtig. J.J. Johnson. Too Marvelous for Words heette dit nummer. Tijd voor wat vokaal. Dan kom ik bij Stacey Kent. en uh, Die heeft onlangs ook weer een nieuwe cd uitgebracht. Tenderly heette de cd. 2015. Stacey Kent. En dit is een van mijn favoriete nummers in de We Small Hours of the Morning. Ja, de We Small Hours zijn eigenlijk al een beetje voorbij, hè? Koffietijd, zou ik zeggen. <middels>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 ik naar het eerste uur van uh, CFM Jazz. Mijn naam is Ako Beuving. En we gaan natuurlijk rustig verder in het tweede uur. En op het tweede uur zaten weer mooi muziek op de rol. Onder andere Brewmore, Margriet Schwartzma, John Fetshock Orchestra, Kenny Wheeler en John Taylor, Maria Mendes. Even kijken of we nog meer. Joke Bruijs niet vergeten, Kamei Washington, Imelda May, Mangione Brothers. Ah, prachtig toch? Zorg dat je hierbij blijft.